In de Randstad op de A9, ook bij Amstelveen, bij Boutenverdorp 4 kilometer. Op de ringweg A10, tussen Knoppen Nieuwe meer en Watergasmeer, daar staat bij Amstel Business Park 5 kilometer. Na een zijn twee rijstroken dicht. Vanuit Leiden naar Den Haag op de N44... voor de aansluiting met de N14 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 even praten met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag Gertjan jan Tamiris, de grote ster van uh, de Koninklijke HFC. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de maand van Heracles... tegen de Koninklijke HFC. Hij is de gast in de studio, hij is hier. Er is heel veel nieuws, want de landelijke pers opent met HFC... En daar gaan we zo meteen over praten. Maar allereerst gaan we ook de muziek draaien van Gert-Jan. En dit is het eerste nummer. Gast van vandaag, geert jan Tameris, het veld op bij Heracles toen hij daar speelde. En dat gaf een enorme kick, geert jan Ja, klopt. Uh, voor elke wedstrijd dat we het veld op uh, gingen, stond je klaar in de katakombe. En dan uh, gingen ze afspelen van 10 naar 0. En dan begon dit nummer. Ja, en dan, uh, dat gaf zo'n boost. En uh, het publiek uh, begon te springen en mee te, te klappen. Ja, en dat gaf gewoon een kick voor de wedstrijd. En dan stond je, stond je meteen op scherp. Ze hebben nu gelukkig een andere... Ja, uh, nou, ik zou het wel jammer vinden eigenlijk. Uh, mochten we daar weer het veld op komen, dan weet ik in ieder geval dat ik, uh, dat ik er klaar voor ben. Dat wordt wel wat, hè? Het aantal bussen dat meegaat, dat is onvoorstelbaar. Ja, ik, uh, gisteravond hoorde ik wat mensen er al over praten. Dat er al aardig wat teams ook van HFC uh, die kant op gaan. Uh, ja, dat vind ik uh, geweldig. En ik denk ook dat het een unieke wedstrijd is uh, voor HFC-begrippen dan. Ja, en ik, ik hoop dat er gewoon heel veel steun uh, komt. En wie weet dat we dan uh, voor een stondje kunnen zorgen. Dinsdag 27 oktober. Dat is het grote moment. Hè? Uh, ja, bijvoorbeeld gisteravond als ik kan trainen met de A4. Dat hele A4-team, 18 jongens gaan er naartoe. En zo leeft het geweldig bij HFC. Hè? Ja, uh, bijzonder. Uh, en mooi denk ik. Uh, soms uh, wordt er wel eens geklaagd over de thuiswedstrijden... dat er niet zo heel veel publiek is... Uh, maar ik denk dat dit uh, voor de hele club uh, een boost is. En als al die teams meegaan, uh, ja, dat laat toch wel zien hoe uh, verbonden we binnen HFC met elkaar zijn. En toch wat voor een belangrijke rol uh, ook het eerste elftal uh, binnen die club uh, speelt. Over twee weken wil ik Nigel hebben hier, Nigel Kastian. Uh, dat is natuurlijk begrijpelijk, hè? drie dagen voor de grote wedstrijd. Ja. Maar dat die komt uit Zandvoort. Heel Zandvoort staat eigenlijk ook achter de Koninklijke. Ja, uh, we hebben denk ik veel Zandvoortse talenten. Uh, ik heb Nigel bij de A-junior gehad. Uh, Zijn broertje, die is van ons naar Den Haag gegaan. Ja, ik ben dan nu trainer van de A1 en uh, daar zitten toch een aantal Zandvoortse jongens in. En, ja, dat laat toch wel zien dat er behoorlijk wat talent uh, uh, hier in het dorp is. Ja, en ik denk dat uh, de HFC ook in, uh, in Zandvoort er goed op staat. Nou heeft de HFC iets heel moois gedaan, want die reist naar... Almelo. Die gaat voor 15 piek, dat is de buskosten. En het bestuur van de club heeft bepaald dat alle leden krijgen gratis toegang. Die hebben die kaartjes gewoon gekocht. Nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn in Zandvoort die ook graag mee willen. Mag dat? Wat mij betreft wel. Uh, volgens mij kan je gewoon op de website van uh, Koninklijke HFC kan je, uh, een formulier invullen. En dan kan je bijvoorbeeld vertellen of je met de, met de bus mee wil of dat je op eigen vervoer gaat. En dan kan je een kaartje uh, reserveren. Um, dus uh, ja, graag, hoe meer hoe beter Oké okay, mensen, jullie hebben het gehoord Ook op dinsdag 27 oktober met z'n allen vanuit Zandvoort naar uh, Herakles En dan zal het vertrek zijn uh, bij de Koninklijke HFC natuurlijk Wat worden met al die bussen daar? Ja, ik geloof dat ze al een half vier uh, vertrekken uh, Ja, ik denk een mooie belevenis als je met z'n allen in zo'n bus zit Met z'n allen in, een, in één vak uh, Wat drinken, wat eten met elkaar ja, en hopelijk uh, dan nog met een goed resultaat. En anders gewoon met een mooie belevenis uh, weer naar huis. Maar het wordt een goed resultaat. Uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Ik heb ook heel veel flessen whisky uitstaan. Ja? ja dus <laughs> ja, ja. zorg dat het goed komt, Gertjan. Ik hoop dat je genoeg ruimte hebt thuis. <laughs> Volgende plaat is van jou. En dat is uh, Welcome to the Jungle Guns N' Roses. <middels> Oh, Guns and Roses met Welcome to the Jungle. Nou, ik weet niet, heenie, of er in de jungle eigenlijk rozen groeien. Ik hou in ieder geval meer rozen dan guns, hè, toch? Nou, ja, ik denk het ook wel. Maar Gert-Jan heeft dit ook gehad bij een club. Waarschijnlijk in het buitenland, Daar raaiden ze dat uh, voordat de wedstrijd begon. En het zijn natuurlijk allemaal nummers, waardoor de adrenaline van de spelers uh, omhoog gaat. En waardoor ze dus uh, beter, uh, gepassioneerder in, in het veld staan. Gert-Jan, de Koninklijke HFC is landelijk nieuws vandaag. Het was overal op de radio te horen... en dat heeft te maken met het feit dat de, dat de Telegraaf... op de voorpagina met een oud verhaal komt. Want het is eigenlijk een oud verhaal, maar dat geweldig opklopt. Luister naar wat Bert Dijkstra geschreven heeft. De oudste voetbalclub van Nederland, de Koninklijke HFC uit Haarlem... heeft zo haar buik vol van de KNVB dat ze openlijk overweegt om samen met andere minstens honderdjarige clubs... een eigen wilde competitie te beginnen. Dat is natuurlijk onzin. En dat zegt op de volgende pagina 2 en 3, waar het groot staat... ook collega Jack van Gelder, dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Dat is bespottelijk. Maar Gertjan jan Pruin, onze voorzitter, wordt aangehaald. Uh, ik weet niet of er echt geïnterviewd is met Gertjan, Want dit zijn allemaal oude dingen die... Ja, op een sensatione, sensationele manier worden gebracht door Dijkstra. Want ja, het gaat natuurlijk niet gebeuren. De oude clubs die een eigen competitie gaan beginnen. Het is geen revolutie in Nederland. Maar we zijn wel landelijk nieuws. En jouw baas, jouw vriend, jouw trainer. Jouw, wat was die allemaal van jou? Ja, klopt allemaal. De, die ja, want jij werd vanmorgen wakker. en je opent uh, als dagelijks gewoon op Facebook uh, de telegraafzijde. Ja. En wat dacht je? Ja, uh, een bekend gezicht. Uh, bovenaan de lijst. En uh, dat was uh, ja, toch wel even, uh, even wennen. Uh, maar ja, natuurlijk. Gert-Jan uh, bekleedt meerdere functies. Waaronder ook voorzitter van HFC. En uh, ik denk dat die tweede divisie... Dat is toch wel uh, hot nieuws eigenlijk op dit moment. Veel uh, top amateurclubs die, uh, die zijn daarmee bezig. En uh, ja, ik, ik vind het ook een hele vreemde gang van zaken... dat een amateurclub 15 uh, contractspelers in dienst moet gaan nemen. En ik denk dat Gert-Jan dat uh, daar goed verwoordt. Uh, de overige leden, we hebben 1800 leden bij HFC, die uh, komen hierdoor in het gedrang. Ja, en dat kan je natuurlijk niet maken als, uh, als vereniging. Gert-Jan verwoord het hier vier weken geleden, hè, toen was hij hier te gast. Hij heeft het al eerder in allerlei uh, lokale kranten vermeld. Natuurlijk wil HFC het hoogste van het hoogste. En het doel is ook om uiteindelijk Nederlands kampioen te worden. Dat gaat ook lukken, daar ben ik van overtuigd. Maar ook die tweede divisie gaat lukken, al gaat het begin van de competitie niet zo geweldig... Maar... Jullie halen dat gewoon, die eerste zes of zeven, daar ben ik van overtuigd. Maar ja, dan komt er toch een probleem. Want je kan als amateurvereniging, zeker zo'n club als HFC met 1800 leden, die allemaal even belangrijk zijn, hè, kan je niet zoveel mensen in dienst gaan nemen. Want als je per ongeluk het jaar erop degradeert, moet je wel die, die mensen in dienst houden. Ja. Nou, ik heb begrepen dat er zelfs nog meer uh, mensen in dienst moeten komen. Ik heb iets gehoord over een technisch manager ja, of, ja, uh, ja. en een uh, financieel uh, iemand. Ja, kijk, op, op dit moment uh, uh, draait die club op uh, vrijwilligers. En, uh, nou, we, we hebben volgens mij een bepaald budget. En uh, dat is al lastig om daar 1800 uh, uh, mensen van iedere weekend op de velden te laten voetballen. Uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat een uh, groot probleem wordt... Um, maar aan de andere kant denk ik ook weer niet dat we aan het einde van het seizoen een probleem hebben. Ik ga er ook vanuit dat we bij de eerste zes uh, eindigen. Uh, maar ik ga er vanuit dat de KNVB uh, uh, wel tot inkeer komt. En denkt, uh, ook beseft dat dit gewoon niet, uh, niet haalbaar is voor uh, clubs als uh, HFC, AFC, uh, Hercules. Ja, wat toch grote clubs zijn, uh, maar niet met een enorm budget. Er zijn andere amateurclubs die misschien wel voor zijn... maar ja, die hebben niet zo'n grote vereniging... en hebben enorm veel geld te besteden. Ja. Dat is een beetje oneerlijk, vind ik. Het argument is dat het grootste gedeelte van de amateurclubs voor is... maar er zijn er maar een paar die in de topklasse spelen... en al die andere teams die hebben er helemaal niets mee te maken... en die zijn dan voor, want die vinden dat wel leuk. Ja. Ja, dat is de reden. Dus daar moet gewoon uh, opgetreden worden. Dat zal ook wel gebeuren. Dat, uh, daar ga ik wel vanuit, ja. Okay. Ik wil even met jouw uh, jou, uh, loopbaan in het voetbal doornemen... Je bent begonnen bij Allianz. Klopt. Ja. ja. Uh, nou ja, eigenlijk mijn hele familie uh, voetbalde bij Allianz. Het was bij mij om de hoek. Uh, waaronder mijn vader, die, uh, die daar voetbalde met een aantal uh, ooms van mij. Ja, en uh, volgens mij was ik drie, vier uh, dat ik al iedere dag uh, of iedere weekend uh, langs de lijn stond. En uh, als het even kon uh, met een bal aan de voet. En toen hebben ze eigenlijk een jaar eerder dan normaal toegestaan was... hebben ze gezegd van nou, uh, kom maar bij ons voetballen... want je bent er toch. En uh, <laughs> het gaat wel aardig. Dus uh, toen mocht ik in de F's uh, meedoen. Ja, ja en daar heb ik zeven jaar met heel veel plezier uh, gevoetbald. En ik denk uh, af en toe in, in een weekend wel twee, drie uh, wedstrijden gevoetbald. Want na mijn eigen wedstrijd stond ik bij andere, club, bij andere teams uh, langs de lijn te trappelen... om ook daar nog mee te mogen doen. Ja, en dat was een hartstikke leuke club. En uh, nog steeds. En... Uh, ja, heel veel plezier gehad en heel veel geleerd. En uh, ja, dat is toch het belangrijkste, denk ik. Als, uh... Absoluut. Ik noem uh, HFC altijd een warm bad, maar Allianz is dat ook, hè? Ja, zeker. Gewoon een hele leuke club met, uh, met leuke mensen. En uh, ja, heel gemoedelijk. En dat is denk ik toch wel leuk om, uh, om ja. daartussen te mogen voetballen. Het leuke is dat je vader nog vaak langs de kant staat. Ja, klopt. Nou, mijn, mijn, uh, mijn neefje, die speelt daar nu bij de minis... Uh, ja en mijn familie is hartstikke fanatiek en uh, steunen hebben mij ook altijd gesteund, mijn vader is nog steeds uh, iedere wedstrijd uh, van, me, van mezelf maar ook van mijn A1 uh, komt hij kijken Dus ook uh, bij mijn neefje, dus uh, die staat op zondagochtend bij Allianz en zondagmiddag bij HFC Leuk hè? Ja, ja daar heb je het al HFC genoemd 1999, toen ging je over, hoe kwam dat? Uh, nou, dat, dat was HFC Haarlem. Oh, dus sorry, dat, uh, ja, ja, dat, dat is, is geen koninklijke HFC, dat maar het waar. lijkt wel ja, een beetje ja, ja, ja, ja. Op... Nee, ik, uh, ik speelde in de vertegenwoordige, uh, vertegenwoordigende elftallen van, van Haarlem. Uh, dus het Haarlems jeugdteam heette dat toen nog. En uh, nou ja, daar, daar viel ik denk ik uh, dusdanig op. Dat uh, Haarlem, die was toen net met de c afdeling ook begonnen. Dat ze mij vroegen of ik daar uh, wilde komen voetballen. Ik moet zeggen dat ik toen wel uh, ook met Koninklijke HFC bezig was. Die speelde natuurlijk een niveau hoger dan uh, Allianz. Dus uh, als HFC Haarlem niet was gekomen... was ik uh, waarschijnlijk naar Koninklijke HFC overgestapt. Ja, dat gebeurde toch. Maar dat, daar zat nog wat tussen. Ja. Want uh, in het vierde jaar dat je bij de HFC Haarlem speelde... speelde je toch 33 wedstrijden. Dat is veel. Ja, ja ik, ik heb natuurlijk eerst de hele jeugdopleiding uh, doorlopen. Toen eigenlijk kwam ik al redelijk vroeg uh, uh, bij het eerste elftal... En uh, al snel eigenlijk uh, dat ik gewoon ja vaste uh, speler was en uh, vaak wel 30 of meer wedstrijden speelde. Ja en, en die 33 wedstrijden heeft er toch uh, toe geleid eigenlijk dat uh, jan Verbeek uh, die zat toen bij Heracles dacht van hé, hey, deze jongen uh, moet fit zijn uh, doet het goed in het veld uh, en uh, die was toen eens een aantal keer gaan kijken of uh, of ik wat voor, voor Herakles uh, zou zijn. Nou, dat bleek wel zo te zijn, want je was iedere week basis. Ja, klopt. En dat uh, ging ook goed. Um, uh, nou, bij, bij, bij Haarlem uh, dan, dan wel wat minder qua prestaties met het eerste elftal. En dat, uh, dat vond ik toch wel jammer. Dus ik was blij dat er een club uh, kwam die, uh, die wat hoger uh, speelde, om de prijzen meedeed in de eerste divisie. Ja, en die overstap uh, ja, was eigenlijk fantastisch. Ik uh, merkte dat ik daardoor uh, veel betere voetballer uh, werd. In 2004, 2005 maakte je 13 goals op middenvelder. Ja. Dat is een boel. Ja, klopt. Ik, ik speelde eigenlijk altijd op het middenveld, af en toe in de spits. En uh, ja, dat was het seizoen dat we, dat we promoveerden... vanuit de eerste divisie naar de eredivisie. Toen werd ik topscorer van ons team als uh, aanvallende middenvelder. Dus dat, uh, dat, dat is op zich uh, netjes. Maar uh, ja, we hadden gewoon een, een goed team. Uh, en We, we streden eigenlijk met uh, Sparta om de promotie... Ja, die hadden geloof ik drie topscorers met uh, 25 of meer goals. En ik was topscorer met 13 van uh, Heracles. Ja, en we hebben toch beter gedaan dan Sparta. En uiteindelijk uh, ja, mochten, mochten we naar de eredivisie toe. Leuk, hè? Ja. Daar zitten ze nu ook. Ze staan derde. Had jij dat ooit verwacht? Nee, nee. Nou ja, ik moet zeggen, toen wij promoveerden... Uh, toen begonnen we ook heel goed. Volgens mij vier of vijf gespeeld, tien hmm. punten. Toen stonden we eigenlijk ook uh, derde. En toen moesten we... Ik nog goed tegen RKC Waalwijk, die stonden tweede. En de winnaar van ons, die, die zou dat weekend dan bovenaan staan. Dus dat was uh, wel heel bijzonder. Helaas verloren die wedstrijd. Maar nee, zeker als je het vorige seizoen van uh, Herakles uh, bekijkt, uh, had ik dit niet verwacht. Want het team is nagenoeg hetzelfde als vorig seizoen. Uh, maar ik vind het bijzonder knap. Uh, ik ken eigenlijk alle uh, technische stafleden heel goed. En ja, die moet ik dan toch een compliment uh, uh, maken dat ze, dat ze dit weten te presteren met dit uh, team. Want ik denk niet dat het overloopt van uh, uh, enorm veel uh, grote verdettes. Of uh, het zijn allemaal jongens die enorm gedreven zijn. Die uh, heel, veel, heel bereid zijn om uh, veel arbeid te leveren in de wedstrijden. En dan zie je toch hoe ver je, hoe ver je kan komen. Zeven wedstrijden, nul punten vorig jaar. De trainer, ja. de trainer werd na vijf Jan de Jong, de Jongen werd ontslagen hè, na vijf wedstrijden. Deze trainer heeft toen een visie neergelegd. Ja. En die visie is compact spelen, niet te ver uit elkaar, tien meter maximaal. En binnen vijf seconden die bal, binnen drie seconden die bal weer terugveroveren. Denk jij dat jullie als koninklijke HFC tegen dit gigantisch goed spelende elftal op kunnen? Nou, kijk, op papier wordt het sowieso moeilijk. En, en dat zal ook wel uh, in die wedstrijd uh, blijken. Uh, maar ik, ik denk wel dat we kansen hebben. Uh, ons team uh, is op zijn best als we eigenlijk reactievoetbal kunnen spelen, als de tegenstander komt en we dan uh, met snelle uitbraken de tegenstander kunnen verrassen. Ja, en ik, ik heb veel wedstrijden van Heracles gezien dit seizoen en voorgaande seizoenen. En uh, zij hebben moeite met het spel maken op uh, de helft van de tegenstander. Nou, dat, dat zal gebeuren in die wedstrijd. Ja, maar ze kunnen dat eigenlijk niet. En ze willen ook hetzelfde als jullie, reactievoetbal spelen. Ja, ja, dus ja. wat gaat er gebeuren? Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat toch Heracles uh, zal, zal komen. Dat zijn ze natuurlijk ook verplicht als eredivisieclub in een uh, eigen stadion tegen een amateurclub. Ja, en wij moeten gewoon zorgen dat we ook die ruimtes klein uh, houden. En uh, snelheid achterin bij Heracles is niet het sterkste punt. En bij ons is dat voorin wel een sterk punt. Uh, met uh, Mike van der Ban en ja. Rashid. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat daar wel mogelijkheden liggen. Alleen ja, je moet wel wat geluk hebben. En het moet ons wel, uh, wel meezitten in die wedstrijd. Ja. Maar uh, heb je het dan over counter? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is vaak niet zo'n... Uh, uh, mooi woord in het voetbal. Uh, uh, mensen zien dat uh, niet zo graag. Maar het kan wel heel effectief zijn. Oh ja. en zeker in dat soort uh, wedstrijden. Ja. Hebben jullie, heeft Pieter Mulders, het geregeld over deze wedstrijd? Hebben jullie al tactiek besproken? Moet jij op hun grote ster spelen? Dat zal wel, dat zal wel gebeuren natuurlijk. Want als je die uitschakelt, win je. Ja. Nou, nee. Uh, kijk, uh, wij spelen natuurlijk op het dusdanig niveau. Nu de tweede divisie. Uh, dat eerst de eerste competitiewedstrijden belangrijk zijn. En ik denk dat al gebleken is dat uh, de beker uh, niet altijd positief uh, op, de, uh, op de competitie uh, uh, zijn weerslag ja, het is, heeft. Het is een mentaal gebeuren natuurlijk. Jullie, ja. jullie waren de zevende hemel en dan moet je de volgende week spelen of de volgende zondag spelen. En dan ben je, hoe, hoezeer je ook wilt, ja. ben je toch nog met, dit, met dat succes bezig en ben je niet gefocust. Ja, dat en, en gewoon een hele zware wedstrijd gespeeld op een heel zwaar veld. En de, ja, dat... Uh, nu hebben we twee krachten elkaar verloren uh, voor de competitie. en uh, Dus ik denk dat we nu alle aandacht nog op de competitiewedstrijden moeten richten... Wat, uh, die de komende weken komen. Ja, en daarna zal natuurlijk Heracles komen. Maar ja, er wordt natuurlijk wel over gesproken. We hebben het net al gehad over die busreis. Uh, nou Iedereen wil toch familie en vrienden meenemen... Um. Ja, dus, dus er wordt wel over gesproken... ...alleen er is nog er nog niet over tactiek uh, gesproken of zoiets. Nee, maar het gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, ik tuurlijk, ja, ja, Zondag kuik, twee uur. Mensen gaan er naartoe, gaan die club steunen... ...want ze verdienen het van harte. Ik heb heel even iets vergeten te doen. Gisteren werd uh, Zwarte Riek, Rika Jansen... ...die woont hier in Zandvoort, 91 jaar. En die wou ik even feliciteren. Dat mag wel, hè? En Amai, dat doen hoor. we met jouw volgende plaat. Okay. Haar biografie, trouwens, ligt hier in Zandvoort bij de Bruna... Rika Jansen, Zwarte Riek, 91 jaar van harte gefeliciteerd. Maar nu, jullie zijn even niet in de uitzending, maar het gaat nu, gaat nu veranderen, daar komt-ie. Opnieuw, oh. opnieuw. Zei ik. Oh, ik, ik zei, en dat viel even weg, want uh, ja, we hebben hier ook wel eens technische problemen natuurlijk. Ik zei dat jouw periode bij, uh, bij Herakles eigenlijk de mooiste geweest in je hele carrière hè? Ja, klopt. Ja, um... klopt. Ik merkte dat ik daar gewoon uh, iedere week beter werd. Dat kwam vooral door uh, Gertjan Verbeek, de trainer toen... die dag in dag uit uh, met, met spelers bezig was om ze te verbeteren. En ergens had ik ook het gevoel dat hij een Gertjan jan uh, zijn naamgenoot naar de ja, club had ja, ja, ja. gehaald. En uh, dat hij wel eens eventjes zou laten zien dat hij uh, mij beter zou maken. Nou, dat, dat lukte ook. En dan snel kwam ik in het elftal. En uh, ja, als je dan een promotie mee mag maken... dat was een enorm feest, een enorme happening voor de club... Um, en dan het eerste seizoen in de eredivisie ook succesvol uh, uh, bent. Ja, dan merk je nog steeds als je daar komt... dat, uh, dat de mensen dat enorm waarderen, niet vergeten zijn. En ja, het bijzondere is dat, uh, dat nog steeds alle, allemaal dezelfde mensen... bij die club zitten in bestuur, in de technische staf. Ja, en dat is toch wel een bepaalde kracht... Uh, waardoor Heracles het zo goed doet, denk ik. Het is tien jaar geleden. Ja. En als je er nu komt, het is net alsof je er nog woont, of niet? Ja, precies. Uh, Inderdaad, ik heb er een uh, periode gewoond. En uh, ja, als ik, als ik daar kom, uh, ja, iedereen spreekt je aan, iedereen kent je nog. Uh, um, ja, en altijd heel leuk en heel uh, open en uh, sociaal. En dat gemoedelijke, dat is gewoon een hele belangrijke kracht uh, van, van, van Heracles. Ja. En, um, Herman Finkers heeft daar een mooie uitspraak over, hè? Die weet ja. jij, die weet je wel. <laughs> ja, um, in Almelo is altijd wat te doen. Stoplicht op rood, stoplicht licht op groen. En ik denk dat dat, dat uh, klopt voor een gedeelte ook wel. En dat uh, Heracles uh, toch de stad uh, uh, kleur geeft eigenlijk. En uh, ja, het uithangbord van, van de stad in, uh, in Nederland is. En uh, ik denk dat ze er heel positief op staan. Uh, zowel qua, qua publiek als uh, qua stadion nu. Maar nu ook gelukkig als uh, qua, uh, qua prestaties. Ja, leuk. Maar toen ging je toch naar NAC in 2006. Ja, klopt. Hoe kwam dat? Um, nou ja, ik, ik had drie hele mooie jaren gehad bij Heracles. En um, ja, Heracles had ook een Japanse spits aangetrokken. Een beetje hetzelfde type als dat ik was. Ondertussen was ik uh, spits geworden. Uh, en ze wilde een ander type ook daarbij uh, uh, halen. Een uh, wat meer dynamische, snelle jongen. Want ja, we waren wekelijks niet uh, de betere ploeg. Dus we moesten ook wat meer uh, teruggetrokken op de counter spelen. Ehm... Um, dus ja, ik had het gevoel dat, uh, dat de kans op speeltijd wat minder uh, zou worden. En uh, een aantal clubs uh, toonde belangstelling. Uh, en NAC, uh, ja, toch een club die in die jaren daarvoor uh, ja, uh, Europees voetbal had gespeeld. Een mooi stadion, heel fanatiek uh, publiek. en ja, Het leek mij gewoon leuk om uh, die uitdaging uh, aan te gaan. Werd het leuk? Uh, nou, in het begin zeker. En ik moet nog steeds zeggen dat NAC een hele, hele mooie club is. En dat zie je ook nu in de eerste divisie. Dat, ze, dat er nog steeds 8.000 man of 10.000 man uh, zitten, volgens mij, iedere week. Maar het, Ondanks... gaat, het gaat niet. Nee. Tien trainer ontslagen. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, toen ik, ik, ik zat daar een paar maanden en het ging allemaal hartstikke goed. Uh, ja, totdat ik een space blessure opliep. Ja, en er was heel veel onduidelijkheid over waardoor dat nou was... en wat er nou precies aan de hand was. Uiteindelijk heb ik uh, bijna twee seizoenen niet uh, gevoetbald. Dan ben ik ja. drie keer geopereerd. Ja, en dat was uh, ja, heel teleurstellend. En dat uh, zorgt toch voor uh, ja, wat minder leuke perioden bij NAC ja. En toen ging je naar het buitenland. Ah, ja. Ja, ja, ja, Ja, lachen maar. Vertel, <laughs> ja. vertel, vertel. Nou ja, kijk, door de, door de blessures uh, heb ik gewoon weinig uh, wedstrijden gespeeld bij NAC. En uh, was er eigenlijk alleen nog interesse uh, van, uh, vanuit de eerste divisie. Maar ja, dat, de, die stap uh, wilde ik op dat moment nog niet maken. En een aantal buitenlandse clubs, uh, Duitse ploeg, uh, tweede, tweede Liga en, uh, en onder andere AO tricola ja, die, die legde mij een fantastisch uh, voorstel uh, voor... met allerlei, allerlei mooie uh, beloftes uh, over uh, woonruimte, um, trainingsaccommodaties, uh, noem maar op. Alleen daar kwam nooit wat van Nee, terecht. buitenlandse beloftes zijn makkelijk te maken, hè? Ja, nou ik was natuurlijk wel gewaarschuwd, maar je denkt... nou, alles staat uh, zwart op wit. en uh, Dus uh, alles laten controleren, prima. Maar goed, uh, na drie, vier maanden... Als je dan uh, je salaris niet krijgt, dan ga je toch eens eventjes uh, op onderzoek uit. Ja. ja, en dan blijkt dat ze allerlei contracten gewoon vervalst hebben. Ja. En afspraken die je daar maakt, die zijn niet zoals uh, hier in Nederland, dat, uh, dat ze zich daaraan moeten houden. Nooit je geld gekregen? Nee, nou nee, ja, sterker nog, uh, er loopt eigenlijk nu nog steeds een, een soort van rechtszaak. Dat heeft ook weer enorm veel geld gekost en energie en uh, een negatieve... Uh, Negatieve stress, negatieve energie eigenlijk. En, uh, maar tot op de dag van vandaag uh, niks, niks ontvangen. Die club die heeft zich dan ook weer failliet uh, laten verklaren. Maar eigenlijk staat nu dezelfde club in hetzelfde ja. stadion te voetballen. Ja. Ja, dat is één grote corrupte bende eigenlijk. Ja. Je kan er beter niks aan doen, want het kost je meer dan dat je ervoor terugkrijgt. Precies, ja. ja. Nou, toen moest je terug en toen ging je bij wie de voetballen. Ja, nou ja... Uh, de, de uh, blessures die uh, achtervolgden mij wel. Op dat moment in, in Trikala. Misschien heeft dat ook wel met, uh, met de negatieve uh, dingen te maken. Maar toen uh, liep ik een hernia op. Uh, en toen zou ik bij Heracles terugkeren. Ik trainde op dat moment mee. Uh, maar ja, ik had zoveel last uh, van mijn rug en uitstraling in mijn been... dat ze het niet vertrouwden. dat ze uh, toch wilden wachten met een contract. En uh, dat ik uh, verder onderzoeken uh, moest laten doen... Ja, toen bleek uh, dat, dat het een hernia uh, was op twee plekken. Um, ja, eerst geprobeerd met alternatieve geneeswijzen en, uh, en, en trainingen en fysiotherapie om er vanaf te komen. Dat lukte niet. Ja, toen toch voor een operatie gekozen. Ja, toen, toen na de operatie uh, heeft de chirurg me eigenlijk verteld van: nou, -Jan, uh, voetballen zal uh, waarschijnlijk nooit meer, uh, nooit meer lukken. Uh, het is te hopen dat je nog een beetje kan sporten. En uh, dat soort, uh, dat soort uh, uitspraken werden gedaan. Nou ja, dan schrik je je dood eigenlijk. Want voetballen was mijn leven. Toen heb ik me toch ingeschreven bij SVC, SVZW Wierde. Dat ligt naast Almelo waar ik toen nog woonde. En ja. ja, langzaamaan ging het beter en beter. En gelukkig uh, toch weer uh, kunnen voetballen. En toen ter lede en jij? Ja, nou, bij SVZW heel hele leuke tijd gehad. Gepromoveerd ook naar de topklasse. Alleen toen besloot ik om uh, ja, toch weer naar het westen toe uh, te trekken. En toen bij ik te voetbald, omdat ik daar een aantal vrienden uh, van mij uh, speelde. Vroeg of ik bij hun wilde komen voetballen. Ook heel leuk seizoen gehad. En uh, toen kwam ik uh, ondertussen uh, vriend uh, Gertjan jan Bruin uh, tegen. Die uh, ja, um, directeur is van het sportmanagementbureau. En um, ook nog eens de voorzitter van de uh, Koninklijke AFC En vroeg of ik daar wilde komen voetballen. En dat deed je natuurlijk. Ja, zeker. Um, ja, hij heeft mij weer een baan aangeboden. En uh, ja, na het voetbal is het toch altijd lastig. Van, nou Wat ga ik nu doen? Nou, daar heeft hij mij enorm bij geholpen. Uh, nou, HFC is gewoon een hele leuke club. En extra leuk omdat hij daar de voorzitter is natuurlijk. En ik kon daar de A-junior uh, trainen. En ik had ondertussen mijn trainingspapier gehaald. En ik wil heel graag uh, verder als trainer. En uh, die kans kreeg ik bij HFC. Dus... Ja, twee mooie uitdagingen in één. Dus, uh... Pieter, Pieter uh, jullie trainer is er nu vrij lang. Hè? En je moet eigenlijk na vier, vijf jaar moet je opstappen. De bedoeling speelde dat jij hem zou gaan vervangen... nadat nou, je dus je, je trainersdiploma gehaald had. Maar je, je deed het trainersdiploma niet. Wat gebeurde er? <laughs> nou ja, zo uh, uitgesproken is het niet hoor... dat ik Pieter zou... Uh, uh, uh, ja, vervangen. Ja. Maar goed, uh, wie weet. Uh, en misschien doet hij het nog heel goed en blijft hij nog heel lang. Prima. Uh, maar goed, ik zou eigenlijk afgelopen seizoen... of, of dit seizoen zou ik de TC1-cursus uh, gaan doen. En dan, dan mag je eigenlijk in het amateurvoetbal alle uh, teams trainen. Uh, maar ik werd helaas uh, uitgelood. Ik uh, moest op gesprek komen bij de KNVB in Zeist... En, uh, om te kijken of ik voor, voor volgend seizoen uh, uitgenodigd zou worden... En dat gesprek is goed verlopen. Dus volgend seizoen ga ik de cursus DC1 doen. Ja, maar het is dus niet zo dat de Koninklijke... een nee hoor. telefoontje pleegt met uh, Zeist... en dat jij dan voorgetrokken wordt? Nou, dat is wel geprobeerd. Uh, of in ieder geval, uh, ze hebben mij uh, voorgedragen... en uh, wat de plannen zijn met HFC. En, uh, maar goed, dat uh, heeft uiteindelijk niet geholpen. Uh, er zijn heel veel... Uh, Oud voetballers uit de betaalde voetbal die uh, zich ook inschrijven voor die cursus. Ja, en ik heb het idee dat die toch wel wat, uh, wat voorrang krijgen. Ik heb jou een jaar gevolgd in de trainingen. Ik heb ze ook echt allemaal gezien en ik vind het heel bijzonder. Ik herinner me één avond dat je vreselijk boos werd. En dat een jongen die naar, de, naar door Den Haag zou gaan, dat die het niet zou redden vanwege zijn mentaliteit. We zijn nu drie maanden verder hij traint weer bij jou. Ja, uh, helaas. <laughs> Zeker. Ja, ja, want het in mijn ogen een fantastische voetballer. Uh, iemand met hele specifieke kwaliteiten die uh, weinig spelers hebben. Uh, veel voetballers hebben de neiging om altijd maar naar de bal toe te bewegen. En hij heeft enorm veel snelheid en gevoel voor, uh, voor diepte, waardoor die, hij uh, heel gevaarlijk is. En het ook verdiende om naar uh, een stap hogerop uh, te maken. Alleen soms laat ze mentaliteit of ze. Ja, gewoon ze wil laat hem een beetje in de steek. En die avond en meerdere keren sprak ik hem daarop aan. Ja, en dat kan niet altijd op een, uh, op een aardige manier. Um, ja, en, en ik, wist, ik had wel het idee dat dat, dat hem uh, wel tegen zou kunnen werken... bij, uh, bij zijn nieuwe club. Um, en hem ook wel voor gewaarschuwd. En, uh, ja, helaas um, is het niet gelukt om dat uh, om te zetten. En uh, ja... Waarschijnlijk komt hij weer bij ons voetballen. En dan is hij van harte welkom. En ik denk dat hij ons team enorm kan helpen. Ja, jullie spelen tweede divisie. Onvoorstelbaar. Ja, we, we zijn nu in, in, in drie seizoenen drie keer gepromoveerd. En dan speel je ineens tweede divisie. Derde niveau van Nederland. En ja. dat is uh, ja, voor HFC uh, begrippen denk ik uh, uniek ook. Net als het eerste elftal. Ja, en toen ik uh, bij, uh, bij HFC terecht kwam als trainer van de A-junior... speelde dus hoofdklasse en toen werd er wel eens tegen mij gezegd... nou, nah, onze droom is om met de A1 tweede divisie te spelen. Ja, dat is toch... Uh, ja, terwijl ik het nooit uh, verwacht had, is het toch uh, gelukt. En uh, mooi om dat uh, mee te maken. En goed voor de spelers en de doorstroming naar het eerst. Ja, want het is afgelopen met spelers van buiten halen... want je hebt er genoeg. Uh, dat zeker. Uh, de hele club zit in de lift. Ook uh, van onderuit uh, zie je veel talent... Uh, die worden nog wel eens weggehaald door betaald voetbalclubs. Maar goed, er blijft toch nog talent over. En ik denk dat het een uh, kwestie van tijd is dat er steeds meer uh, jongens vanuit de eigen jeugd uh, doorstromen in het eerste helft. Ja. Een heel raar ding bij HFC is dat in A2 en in A4 bijvoorbeeld spelen jongens... die horen absoluut ook in jouw team te kunnen voetballen. Die hebben dat niveau, maar die spelen in vriendenteams. Die willen ja. helemaal niet. Wat raar nee. is dat. Ja, dat is toch de, de, de mentaliteit, uh, denk ik. Uh, ja, je moet gewoon intrinsieke motivatie hebben om, uh, om iets te bereiken... en om, om elke week uh, het beste uit jezelf te halen en jezelf uh, te verbeteren. En niet iedere jongen heeft dat. en uh, Zeker bij HFC niet. Dat is, denk ik, mijn grootste uitdaging als trainer. Om uh, die jongens uh, ja, voor te houden wat er mogelijk is... en wat je er dan uh, ook voor, uh, voor moet doen... En uh, ja, niet elke speler is dat, uh, vanuit, daar vanuit zichzelf bereid toe. En uh, ja, daar ben ik uh, dag in dag uit uh, mee bezig. Ja. En ik denk dat het ook een beetje vanuit, uh, vanuit huis uh, uh, ja, meegebracht wordt. Ja. Heel even naar de actualiteit: de actualiteit van al die vluchtelingen. De voetbalvereniging Woerden heeft een toptalent bij een van die asielzoekers gevonden. Maar jullie zijn ook oplettend, hè? Ehm. Uh, dat weet ik niet. Ik, ik heb dat van Woerden gelezen. Uh, een oud international zelf, ja, ja. Uh, geloof ik, vanuit uh, Syrië. Ja, leuk en mooi. Maar ik dacht dat jij ook een jongen nu hebt rondlopen die heeft meegetraind. Ja, klopt. Maar dat, uh, dat is uh, wel een jongen die uh, oorspronkelijk uit Burundi uh, komt... maar al, al lange tijd in Nederland is. Uh, afgelopen seizoen uh, besloot om toch weer terug naar Burundi te gaan... maar dat bleek niet zo'n uh, succes. En die heeft zich bij ons aangemeld uh, of je bij ons mee kan trainen. Ja, dat uh, is natuurlijk geen probleem. Uh, alleen maar leuk. En ook nog eens een enorm talent. Want dat hij heeft ook een, uh, bij Ajax gespeeld en ja, bij Almere City. Ja. dan doe je niet voor niks. Dus uh, ja, we zullen kijken of er op termijn uh, misschien plek uh, voor hem is. Maar uh, tot die tijd uh, kan hij in ieder geval altijd uh, bij ons meekomen trainen. De Watertorensport. Gertjan jan Tamiris is onze gast. En het is een heerlijk programma over voetbal. Maar we draaien ook zijn muziek. Het was allemaal nogal veel tot nu toe. Eens kijken wat uh, <laughs> onze technicus nu heeft klaarstaan She get home. She get home girl. She get up. Yeah, she wants to move from nerd. Hey! Ennie voor Gertjan Tamer is onze gast van vandaag. Gert Jan, we gaan even de sportkanten doornemen. Ik heb er hier twee liggen. Blijven lachen, is de voorpagina van de sportkant van het Algemeen Dagblad. Oranje probeert zich in Astana, ondanks alles af te sluiten voor een doemscenario en zoekt verbeten naar een goed gevoel. Kan je dat voorstellen? Uh, ja, zeker. De resultaten zijn er niet uh, om over naar huis te schrijven. Uh, ja, ik, uh, ik schrik er eigenlijk ook een beetje uh, van. Hoe snel het allemaal kan gaan. Zo uh, sta je eigenlijk... voor uh, ja, je derde, vierde van de, van de wereld. Tweede van de wereld. Um, en zo kan je niet eens uh, kwalificeren voor een eindtoernooi. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het de komende twee wedstrijden gaat. En ik hoop dat we erbij zijn. Want een, uh, ja, een zomer zonder een Nederlands elftal... Dat uh, zou toch wel heel zonde zijn. Dat, dat is geen zomer. Ook, ook voor het Nederlandse voetbal gewoon niet, ja. niet goed. Dat is geen zomer, hè? Nee. Memphis bepaalt de regels. Wat vind je van zijn gedrag? Nou ja, er is natuurlijk veel gezegd over die sjaal en die hoed... waar hij de vorige keer mee aankwam zetten. Ja, ik, en ik zag ook dat hij met een een of andere ster... nu een halve relatie heeft. Ik hoop dat die jongen met beide benen op de grond blijft staan... want hij kan fantastisch voetballen. Ja. En dat hij het op het veld gaat laten zien de komende twee wedstrijden. Ierland, Duitsland, 1-0. Ja. Ja, ik, uh, ik las dat en toen ging ik meteen denken aan de, aan de stand uh, uh, op, de, op de ranglijst. Het zal toch niet zo zijn dat die Duitsers denken van nou, we geven Ierland een paar punten. Wij, gaan toch wel, uh, wij komen er toch wel. En daardoor wordt Nederland uh, een mindere derde plek. Uh, maar goed, ik vind het wel opvallend, ja. ja. Um, maar ze hebben nu 19 punten en Polen en Ierland hebben er 18. Ja. Maar tegen wie moet Duitsland de nee, laatste wedstrijd? Ik idee. Volgens nee. mij tegen Georgië. Ja, dus dat, dat komt wel goed, denk nou, ik. Ja. En, uh, maar Polen-Ierland, dat wordt natuurlijk uh, de klapper. Ja, ja. maar uh, wij gaan in ieder geval uh, die drie ploegen niet inhalen qua, qua punten. Nee, dat mee. is duidelijk. Maar goed, we moeten het toch gewoon halen. Uh, zwaardere ijs tegen Kramer. Maar nou, hoor jij net dat hij toch maar voor drie wedstrijden geschorst is? Ja, dat las ik net, ja. Uh, maar wel een adellating voor, uh, voor Feyenoord, uh, denk ik. Uh, en wel goed uh, dat dat via de uh, televisie, zeg, tegen, via de beelden bekend wordt. Want ja dat gedrag, dat hoort gewoon niet uh, op de velden thuis. En zeker uh, zo'n kramer, die heeft toch wel een, uh, een voorbeeldfunctie. Ik heb uh, tijdlang met hem gevoetbald. Ik ken hem eigenlijk ook helemaal niet zo. Um, maar goed, ja als je je zo gedraagt, dan hoort er gewoon een straf. Maar dat was er geen slag? Hij duwde hem weg. Ja, en ja, ja. Ik bedoel... Maar dan nog uh, weet je dat je dit riskeert ja. En uh, ja... Dat moet je gewoon niet doen. Klaar. Messi moet nou voorkomen. Daar dreigt ook een gevangenisstraf. Er zijn gekke dingen in het voetbal, hè? Ja, bizar. Het zou het zijn als dat uh, echt uh, zou, zou gebeuren. Maar. Ik kan me niet voorstellen nee, bijna. Nee, nee, nee. Er zal wat op gevonden worden of dat hij het af kan kopen of weet ik het. Maar uh, het is wel bizar dat, uh, dat dat soort verhalen rondom de beste voetballer gaan. Rondom de voorzitter van de FIFA en de UEFA... Dan denk je toch van, uh, ja, hoe, hoe kan dat VVV, allemaal? En rond VVV, waar voor 25.000 uh, euro de drie arbieders te koop waren. Dat had ik nog niet gedaan. Ja, dat is heel erg. Maar, en dan, dan Herenveen. De voorzitter weg. 13 ja. sponsors stoppen. Ja. Zogenaamd omdat er uh, ook eens een geldschieter uit China zou komen. Ja, nou, al jaren gaat het daar volgens mij niet goed nee. uh, in het bestuur. Uh, terwijl dat toch een club was waar het heel stabiel was. En uh, onder Riemer van den Velde volgens mij uh, enorme successen heeft geboekt. Absoluut, ja. Het is gewoon jammer dat dat uh, ja, nu allemaal zo uh, in elkaar uh, stort. Hou jij van autosport? Zeker. zeker. Max van, uh, Verstappen, Verstappen wordt ja. gelinkt aan Ferrari. Wat vind je ervan? Ja, terecht. Verdient ja. dus hij. Uh, het is niet zo dat ik uh, normaal gesproken ervoor voor thuis uh, blijf voor de Formule 1. Maar uh, op dit moment wel. Uh, elke race weer laat hij zien dat hij uh, enorm veel lef en enorm veel uh, ja, uh, capaciteiten heeft. En dat maakt het voor de Nederlanders toch uh, gaaf om, uh, om hem te bekijken. En ik denk uh, de, de, de topploegen zouden gek zijn als we hem er niet bij halen. Kenny Tete is jarig. Leuke verjaardag hè, als je mag debuteren. Uh, bijzonder ja. En uh, Het gaat snel met die jongen. Uh, maar ik denk dat hij het ook wel uh, verdient. Ik zou op dit moment, uh, zeker ook met de blessures, geen betere rechtsback uh, nee, nee. uh, kunnen voorstellen. Hij nee, is dus, ja. We gaan ook nog even over Zandvoorts voetbal praten. Want we hebben aan de telefoon Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Joop, ben je weer helemaal beter? Eh, nou, zo goed als, zeg maar. Goed, nog goed niet zo. helemaal, maar het gaat ermee door. Goed kan zo. Het ermee door. Heb je, heb, we hebben Gert-Jan Tameres als gast. Het gaat natuurlijk ja, over ja. de Koninklijke en Herakles. Maar uh, we hebben in Zandvoort ook een ploeg en die doet het goed. Uh, ja en nee. Ze doen het goed qua stand. Ze staan op dit moment op de derde plaats. Dat is niet slecht. Maar ze hebben twee thuiswedstrijden gewoon elkaar gegeven. Dat durf ik zo te zeggen. Twee. ...keer twee hele grote fouten in de verdediging... ...dat kost je twee overwinningen... dus ...waar twee keer gelijk is spelen... ...en anders had Zandvoort gewoon gelijk gestaan gewoon... ...tussen tegen <gif> en buitenvelden... ...dat toch alles gewonnen heeft. Ja. Dus uh, ja, uh, uh, ja en nee. Ja en nee. Heb je de Telegraaf gezien vanmorgen? Nee. Een nee, nee, nee, nee, enorm verhaal over uh, de koninklijke HFC... ...geschreven door Bert Dijkstra ...dat is iemand die nogal eens een keer dingen verzint... ...en uh, sensatie maakt... Maar het blijft ja. natuurlijk een gek geval hè, met die tweede divisie. Dat weet je dat ze daar gewoon allerlei mensen moeten gaan aannemen... als ze het halen, HFC. Ja, het, eigenlijk wel natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik, ik gun uh, HFC het allerbeste van de hele wereld. Maar uh, ja, um, dus, er is wel een plaatje, een, een financieel plaatje aan verbonden natuurlijk. Ja. Gert-Jan uh, volgt ook natuurlijk alles wat er in Zandvoort gebeurt. En er zijn nogal wat Zandvoortse talenten die bij HFC spelen. Um, maar nu staat uh, Zandvoort staat derde... Het wordt hoog tijd dat die ploeg uit die klasse wegkomt, hè? Ja, dat in ieder geval, en we hebben het er al eens eerder over gehad... Uh, ...Zandvoort is de derde klasse, denk ik, uh, is voor Zandvoort onwaardig. Zandvoort dat uh, twee jaar geleden is gedegedeerd. En ja, je, je weet hoe ik daar tegenover sta. Um, ik geef nog steeds de schuld aan Pieter Keur, die veel te lang is gebleven als trainer... Hij had al zijn achtste contract getekend en dat ging niet meer door. Maar zeven jaar op één plaats, dat is niet goed, dat moet je niet doen. Dan is hij, wat ze dan tegenwoordig zeggen, de chemie is verdwenen. En uh, ja, Sandvoort ging dan ook roemloos ten onder eigenlijk. Ja. En dat, uh, Sandvoort hoort minimaal in die tweede klasse en ik denk zelfs in die ja, derde ja, klasse natuurlijk. thuis. En ze hebben nu het materiaal terug, spelers terug, op het oude list. Waarvan ik zeg, nou, daar kunnen we wat mee. En daar moeten we mee in de bovenste regionen kunnen draaien. Uh, um, misschien een uh, kampioenschop, dat zou mooi zijn. Maar ook een, een uh, periode dat moet zeker tot de mogelijkheden behoren. Ja, ik vraag het even aan Gert-Jan, Gert-Jan Tameris. Volg je zijn antwoord een beetje? Eh... Um, uh... Is dat de uh, zaterdag afdeling of zondag? Ja, en daar is volgens mij Lauwens ten Heuvel uh, de trainer van. Uh, een jongen waar ik vaak uh, tegen gevoetbald heb en die ik wel, uh, wel ken. Dus dat vind ik leuk dat hij daar de, de, de trainer is. Uh, ik, ik heb afgelopen zomer het uh, zaalvoetbaltoernooi uh, mee mogen doen. En als je dan ziet hoeveel talent uh, daar rondloopt... en eigenlijk ja. jongens vanuit Zandvoort die uh, in de regio bij, bij, bij grote clubs uh, allemaal spelen... Ja, dan is het jammer dat Zandvoort zelf uh, op dit niveau uh, blijft steken. Ja. ja, maar of gespeeld hebben, je, want er zijn er in X aantal terug dit jaar. Uh, Boy Visser, noem ik eentje van, ja. die heeft er ook gespeeld. Uh, wie, wie ook terug is, dat is Milan Berk Belenkamp. die is een paar jaar prof geweest natuurlijk. En uh, ja, dat, zijn, dat zijn jongens die kunnen een team maken en breken. En ik, ik hoop dat ze die verantwoordelijkheid oppakken. Boy is uh, sinds drie wedstrijden weer terug in het begin weer te scoren. En dat is verschrikkelijk belangrijk voor Zandvoort. En hij trekt die spitsen met zich mee. En ook dat is belangrijk natuurlijk. Wat heb je verder, Joop? Wat ik nog verder heb? Haha. Um, morgenavond, zaterdagavond, spelen de Lions thuis. Basketbal heb ik er dan over. Die doen het goed, hè? Het is he? om half zeven in de... ...in de Korver Sporthal. We spelen dan tegen uh, MBCA... ...dat is een Amsterdamse club... ...en ik moet zeggen dat de Lions... Is ...samen met de hockeydames van mij... ...de twee ploegen die uh, eigenlijk... Uh, met, het, ...met het grootste... ...gemak kampioen moeten kunnen worden. Uh, ik heb Zandvoort een paar keer gezien nu... ...of uh, Lions dan... en. Uh, ja, dat, dat, dat is ongelooflijk. Ze hebben nu drie wedstrijden gespeeld. En als je dan de uitslagen hoort... 46-89 uitgewonnen. 82-38 thuisgewonnen. En 42-74 uitgewonnen. Dat, dat spreekt boekdelen. <coughs> Kampioentjes. Ja, eigenlijk wel. Maar het, het, ze spelen dan ook een vierde uh, regioklasse. Dat is eigenlijk voor Zandvoort vele malen te laag. Er, er zijn een x-aantal spelers die buiten Zandvoort spelen. Dat zijn jongknullen knullen, die willen graag terug. Maar dan moet je minimaal een regionale uh, competitie gaan spelen. En dat kon dit jaar de, de bond kon dit jaar niet uh, Zandvoort uh, hoger indelen... Misschien volgend jaar. En dan gaan we gewoon lekker weer voor die uh, tweede regionklasse. Waar Sans wat eigenlijk in thuis hoort. Ronsen erbij, dat is een man die uh, 30, 40 punten per wedstrijd kan maken. Als hij goed in zijn vel zit. En dan heeft hij een Niels Krabberdam erbij, een jongen van 2,7 meter. Ja, die gooit ook die ballen lekker makkelijk erin. Robert Tapiric is terug. Een jongen die uh, ontzettend goed overzicht heeft. Een bal kan plaatsen. En uh, het spel kan maken. Een goed afstandsschot heeft. En uh, die drie moeten eigenlijk de kar gaan trekken, denk ik. Er zitten wat, wat veteranen bij. En die, uh, dat is allemaal jongens met ervaring uiteraard. Maar uh, de, de snelheid die komt dan van die drie jongens. En uh, van der Meij, Jaap van der Meij is een, een, een Sanfordse jongen... die uh, uh, hij is bij mijn wetensie 20, iets in die geest. Joop, manet... ik moet heel streng zijn. Hij het af, jongen, want de, de minuten tikken okay. verder naar het nieuws. Nou, nou, morgen dan nog twee hockeywedstrijden, alle twee uit. De Sanfordse dames, waarvan ik zei, nou, die moeten fluitend kampioen kunnen worden. En de Sanfordse heren die het heel zwaar hebben, die hebben van de vier wedstrijden er één gelijk gespeeld en drie verloren. Nou, dat is hetgeen ik voor, voor je heb, Henny op dit moment. Dankjewel, Joop. Uh, dat uh, kunnen we niet eerder in komen. Tot Goed. volgende week. Tot volgende week. Hi, dit is de Wadentoren Sport. En u hoort het op de achtergrond al. Muziek gekozen door onze gast van vandaag, Gertjan Tamiris. Michael Jackson, bied dit.